ons is verzocht om te lezen van het eerste bijbelboek, genaamd Genesis. En daar van het 37 e hoofdstuk, vanaf het 18e vers tot en met het einde. Wij herzeggen Genesis 37, van vers 18 tot en met het einde. En ze zagen hem van verder... En hier hij tot hen naderen, sloeg zij tegen hem een listige raden met de te doden. En ze zeiden de een tot de ander, zie daar komt die meeste dromer aan. Nu kom dan maar laat zijn doden doodslaan en hem in deze, in deze kuiden werpen, En wij zullen zeggen, een boel dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. <coughs> Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zei de Ruben tot hem, vergiet geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem. opdat hij hem uit hun hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschied als Jozef tot zijn broeders kwam, zo togen zij Jozef zijn rak uit. Een veel rak die hij aan had. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Dat de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten. En hieven hun ogen op en zagen en zie. Een reisgezelschap van Ismaëliken. ...kwam uit Gilead. En de kemels droegen specerijen... ...en balsen mijn midden... ...reizende om dat af te brengen naar Egypte. <coughs> Toen zei de Juda tot zijn broeders... ...wat gewend zal het zijn dat wij onze broeden doodslaan... ...en zijn bloed verbergen. Kom te laat ons hem aan deze Ismailieten verkopen ...en onze hand zij niet aan hem... Want hij is onze broeder. Ons vlees en zijn broeders hoorden hem. Als nu de midden janieters die voorbij toegen. Zo trokken en hieven ze Jozef op uit een kuil. En verkochten Jozef aan deze smalieten voor twintig zoveel Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot een kuil wederkeerde. Zie ze was Jozef niet in een kuil. Toen scheurde hij zijn klederen. En ik keerde weder tot zijn broeders en zeide, die jongeling is er niet. En ik was zal ik heen gaan. Toen namen zij Jozef Rak en ze slachten een geitenbok en zij doopten de Rak in het bloed. En zij zonden de veel gerakt en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden. Bekend toch of deze uw zoons rak zei of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rak. Een boodier heeft hem opgegeten, voor zeker is Jood verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lenden. en hij bedreef rak, rauw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochters maakten zich op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zijde, want ik zal rouw bedrijven tot mijn zoon in de, want ik zal rouw bedrijven tot mijn zoon in de Al zo Alzo hem zijn vader, en de middeia niet verkochten hem in Egypte aan Potiphar, een hoveling van Pharao. Overste, dat want tot zover. <kwijnt> Wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 35, het eerste en het tweede vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijdere toch te keer. Wil wils piserondas een schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken en wat er verder volgt 35 het eerste en tweede vers inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen de heren zegenen u en uw gaven ja. u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk uit het eerste boek van Mozes Genesis, het 37 e hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 28, wij lezen nu alleen vers 7 en 28. Komt en laat ons hem deze is mij verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees, en zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken, uh, hen, uh, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil, en verkochten Jozef deze eest voor twintig zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte tot zover. Jozef als slaaf verkocht door zijn broeders. En willen dan letten op een viertal gedachten. Ten eerste op het voorstel van Ruben. Ten tweede wat Jozef moest ondergaan. Ten derde het voorstel van Juda. En ten vierde Jozef als slaaf verkocht. Dus Jozef als slaaf verkocht door zijn broeders het voorstel van Ruben. Wat Jozef ondergaan moest vanzelf. Hij moest de kuilen. En het voorstel van Juda en tenslotte Jozef als slaaf verkocht. We hebben bij de vorige bijbelezing geëindigd dat Jozef in aantocht was bij zijn broeders. Weet u het nog jongens, meisjes? Ze hebben hem zien komen van verre en dat is aanleiding geweest dat ze de koppen bij elkaar gestoken hebben hoe in deze te handelen. Ze konden nu nog vrij met elkaar spreken want Jozef was nog verre van hen. En dan lezen we in vers 20, nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen en we zullen zeggen een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen we zien wat van zijn dromen worden zal. Gaat u begrijpt het, het gaat nog steeds over die dromen, daar zitten ze nog steeds mee in de maag. Dat is onverteerbaar voor de broeders van Jozef. Hoe diep ingrijpend is dat geweest? En voor welke gevolgen is het voor Jozef? Want uiteindelijk gaat het om Jozef. Waar gaat het om? om het levende kind, want Jozef was een jongeling, bedeeld met de vrezen Gods. En alles bij elkaar genomen, het was een onuitstaanbare broeder, met al zijn vroomheid en met al zijn kunsten, met al zijn hoogmoed. En we moeten er wat aan doen. Denk niet dat ze het erg gevonden hebben om er wat aan te moeten doen. Want ze waren er driftig en boos genoeg voor. Ze zouden het maar al te jammer gevonden hebben als er helemaal niets aan gedaan werd. We moeten maar eens goed boos zijn. We hebben het de zondagavond nog aangehaald, de doodslager... Moeten we maar niet te ver zoeken. Die kunnen we allemaal in ons eigen hart vinden. Zo ook deze broeders van Jood. Daarom is het natuurlijk niet goed te praten. Omdat we nu allemaal doodslagers zijn. Dus ergo nee. Want dat is erg genoeg. Was het maar eens erg. Wette zonde maar is recht tot Zonde. En de schuld tot schuld. Dan zouden we zo rechtop niet meer blijven lopen en zitten. Want als daarover het licht opgaat in ons leven. Door de verlichtende ontdekkende bediening van een heilige geest. Dan gaan we zakken. En dan komen we van een kruiper in het verborgen terecht. Dat is de vrucht. ...van de zaligmakende barenbeiding van een heilige geest. Ze hebben dus het voornemen al klaar. Ze hebben er niet zo lang over hoeven te vergaderen over Jozef. Dat valt nog wel mee hoor. Ze hebben het voornemen klaar. En zo te merken is er niets op tegen. Ze zijn er allemaal wel zo'n een beetje mee eens... Dus laten we dat nu voornemen, hij wordt gedood, hij moet weggeworpen worden en dan zeggen we tegen vader Jacob wel, ja man, een dier heeft hem opgegeten, die heeft hem verslonden. O gemeente, we zijn zo bij de hand, jongens en meisjes, we hebben zowat klaar om onszelf eruit te redden. Maar God is het die de harten kent en de nieren proeft. En die maar alleen lust heeft tot waarheid in het binnenste. Toch komt er een reactie op dit voorstel van de broeders. Ruben is het er toch niet mee eens. En daar komt bij natuurlijk. Ruben is de oudste. Hij is de eerstgeborene, dus die zou nog wel een beetje overwicht kunnen hebben op die andere broeders. Het laat hem toch niet met rust om dat nu zomaar te laten gaan, want in ieder geval het bloed kruipt dan ook nog waar het niet gaan kan. Ruben, die is het er niet mee eens zoals dit gebeurt. Nou, dat is nog een voorrecht dat er nog één tenminste het voor Jozef opneemt. Want dat kan in ieder geval nog een rem zijn. Dat zou nog verandering in het voornemen kunnen geven. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide laat ons hem niet aan het leven slaan. Dus Ruben die heeft het opgenomen voor Jozef en die heeft tot zijn broeders gezegd. Broeders, dit is zulk een kwaad voornemen en nu gaan we zulk een heilloze weg. Daar zal niet anders dan de straffende hand Gods over kunnen komen. Laat ons hem niet doden. Laat ons onszelf en niet bezondigen met ons schuldig te maken aan het bloed van onze broeder. Dat was dus heel verstandig van Ruben. Gelukkig dat de oudste dan Ruben nog de vrijmoedigheid heeft en heeft gehad om daar zijn af te over te kennen te geven. Maar nu komt er nog meer en dat valt tegen. Ook zei Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Dat is ook goed. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en daar heb je het. Ruben is de man van het compromis. Hier komt hij openbaar in zijn halfslachtigheid. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit haar hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. Dat is ontzettend jammer geweest waar u bent. Trouwens. Als we denken aan de zegeningen van Jacob en aangaande Ruben. Gij zult de voortreffelijke niet zijn. Heeft Jacob tot hem gesproken. Gij zult de voortreffelijke niet zijn. Snelle afloop der wateren. Dat was niet zo mooi wat Jacob profiteerde. En de zegen waarmee Ruben gezegend werd. Ruben die heeft zichzelf er niet voor over. Ruben is zo ver en wil zo ver gaan. Totdat hij komt dat het erop aankomt om kruis te dragen. Om het aanvaarden wat er ook aan verbonden is. Dat hij gewillig alles voor zijn rekening neemt. En zover kan Ruben u net niet komen. Hij moet zelf recht overeind blijven. Dat is jammer. Want met dit voorstel merkt u wel. Komt Jozef toch wel in de keld terecht hoor. En u lijkt het heel aardig van Ruben. Zo ogenschijnlijk. Maar hij wil de tussendoor halfslachtige houding van Ruben. Die zichzelf er niet voor over heeft. Die niet ronduit de waarheid wil spreken. Die niet ronduit voor Jozef durft uit te komen... Ook uit angst voor zijn broeders. Dat hij het misschien met Jozef hield. Dat de broeders misschien net zo boos op Ruben zouden worden. Als ze verbitterd waren op Jozef. En daar had Ruben zijn eigen niet voor over. Kunnen we het begrijpen? Ja te begrijpen wel. Maar het is niet goed. O gemeente, wat moet Jozef? Door een diepe weg. Dat was er niet bij, bij de dromen die hij gehad heeft hoor. De nere Jezus, die wist het krachtend zijn alwetendheid. Als die meerdere Jozef wat hem te wachten stond. Als hij kroon en troon zou verlaten. En dat hij hier deze aarde zou aandoen. En welk een vijandschap en een tegenstand. Welke geweldigers hem zouden tegenstaan. Want de Heer Jezus is niet zo vervallen. Maar dit was Jozef niet bekendgemaakt. Wel de dromen. Maar door welk een weg dat tot zijn vervulling komen zou. Dat was voor Jozef ook nog verborgen. Hier heeft Jozef ook geen erging gehad. Die is dan als een goedwillige. In gehoorzaamheid aan zijn vader de grote reis ondernomen. Om kennis te nemen hoe het is met zijn broeders. En dan loopt hij als het ware zo in de val. Wij zouden zeggen dat er niet een van de broeders een tegemoet gegaan is. En gezegd heeft Jozef, keer me gauw weer terug man. Want het voornemen wat de broeders hebben, ze hebben het op je leven gemunt. Maar gemeente anderzijds, daar moeten we ook vasthouden. Dit is ook leiding Gods hoor." Nee, want hoe erg en vernederend en door welke diepe weg dat het gaal moet voor Jozef. Maar Jozef is niet alleen. Jozef is niet alleen. Voor Jozef gold het ook reeds. Ik ben met jullie dit. Al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Dan heeft de Heere Jozef ook niet bewaard voor verdrukkingen. Voor vernederingen. Maar hij heeft wel zijn raad volvoerd. Daar moesten dan zelfs die broeders aan meewerken. Hij heeft zijn raad volvoerd. Opdat Jozef terecht zou komen aan het hof van Faro En door zulke weg. O wie kan Gods wijs beleid doorgronden. Een man werd voor hem heen gezonden. En dan de Jozef rijk in deugd. Tot slaaf verkocht. In zijn jeugd. Maar de wijze waarop dat gegaan is. Daar hebben de broeders rekenschap voor moeten geven. En daar hebben ze de straf van moeten ondervinden. Want Ruben... Die gaat aan het marchanderen. Hij had het voor Jozef moeten opnemen als de oudste, als de eerstgeborene. En zeggen, hoor eens broeders, de weg waarin wij gaan en de beraadslagingen die genomen zijn, die zijn niet goed. Daar is maar één weg open. En dat is de weg van verzoening. Vernedert u dan. En dat we tot met z'n allen tot verzoening zouden mogen komen. En dat we Jozef de broederhand weer zouden kunnen reiken. Maar daar had Ruben zich net precies niet over. Dat was de weg. Dat was de koninklijke weg geweest. Maar niet een compromis. Dus dat Jozef dan nog wel in het leven blijft. En dat hij daarbij zijn vader misschien weer een goede beurt zou maken. Want denk erom dat weten van welle, Ruben die heeft het diep verzondigd. Denk maar zijn vaders leger beklommen. Denk maar aan Bella. De ontucht die gepleegd is. Wat heeft Ruben al op zijn rekening, hoe heeft hij zijn vader ook stinkende gemaakt. En u denkt Ruben door deze compromis, denkt hij een goede beurt te maken bij zijn vader Jacob. Maar het is niet naar de zin en de wil en het welbehagen des Heren. Want of Jozef in de kuil terecht komt en dan zal moeten sterven. Nu kan Ruben het voornemen gehad hebben wanneer hij in de kuil geworpen is dat hij dan een ommetje gaat maken. En dat hij dan op een gegeven moment proberen zou om Jozef uit de kuil te halen. Maar hoe het zij, hij heeft hier twee slachtig te werk gegaan werp hem dammer maar in de kuil, al werd zijn leven dan ook gespaard. Ruben hoorde dat en verloste hem uit haar hand en hij zeide laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hem vergiet geen bloed, werp hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem, Opdat hij hem uit haar hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. Kijk met dit compromis bleef hij ook met zijn broeders goede vrienden. Daar ging het juist over. Wij zien hier als het ware ook hetzelfde wat we later vinden bij Pilatus. Pilatus die vond geen schuld in de, deze mens. Dat heeft hij openlijk beleden. Maar hij heeft hem toch uiteindelijk overgegeven, heer Jezus, om gegezeld te worden. Want anders zou die dus keizersvriend niet meer zijn. En de aandrang en de roep van het volk, die eiste de dood van Christus, dan zou hij ook al het volk tegenkrijgen. En nu komt Pilatus ook tot het compromis om nu ook de keizer en dat volk tot vriend te houden. Dat hij zijn ander in ons schuld was en dat hij de Heerde Jezus toch overgaf om gegeesteld te worden. Dat vinden we dus bij Pilatus hetzelfde terug als wat Ruben die doet met een Jozef. O gemeente, David die heeft in zijn leven ook zoveel meegemaakt. En die heeft ook eens een keer gezegd, Heere, laat men in de hand van mensen niet vallen. Maar dat ik in uw handen zou mogen vallen. Want de barmhartigheden der goddelozen... Die zijn vreed. En het geschieden als Jozef tot zijn broederen kwam. Dus Jozef die is inmiddels genaderd. De ontmoeting die vindt nu plaats. En zo togen ze Jozefs rok uit de staat niet dat ze hem gegroet hebben. Mooi zo verdenken, wat kan het hart zijn gemeente? Ouders moet je zo verdenken dat je kinderen zo met elkaar omgaan. Is dat niet vreselijk? Als je dat zou weten. Dat de kinderen zo met elkaar er zouden omgaan. Daar heeft Jozef zo'n lange reis achter zijn rug. Alle moeite gedaan om ze te vinden. Hij verwacht misschien een vriendelijk woord. En ik denk dat ze niet één woord tot hem gesproken hebben. Ze zijn gelijk als een stierenheer op een maan gevallen. En ze hebben hem zijn rok afgetrokken. Die waren, veel vervige rok, weet u wel? Die is eraf. En wat is er toen gebeurd? En ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Doch de kuil was ledig en er was geen water in. Ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Dus de afspraak is gemaakt, ook de tussenkomt van Ruben. Ze zullen hem niet doden, maar in de kuil werpen. En gelukkig was er in die kuil geen water want het gebeurde wel dat er juist water in die put of in die putten wa was. En dat ook om water te kunnen putten. Het is waarschijnlijk een droge periode geweest. Zodat deze put droog gekomen is. Maar onderin moet het een modderige massa geweest zijn. En daar hebben ze Jozef ingeworpen. En dan was het een put die van onderen wijd was en die steeds smaller toeliep naar boven. Dus u kunt wel begrijpen, Jozef, die kon er nooit van zijn leven meer uitkomen. Dat is onmogelijk. En daar zat die man, of daar lag die man. Wellicht heeft hij zich nog bezeerd ook, want er staat niet dat ze hem in de kuil hebben laten zakken. Maar ze hebben hem in de kuil geworpen. Denk maar niet dat het zachtjes gegaan is hoor. Wat vreet. Wat kunnen broeders, broers van één gezin, dan vreet met elkaar omgaan? Wat kunnen ze met elkaar dus soms makkelijk aan de dood prijs geven? Wat is het hart en liefdeloos. Ze hebben hem in de kuil geworpen. Daarin gesmeten. Of de nu een arm barak of een been brak. Dat zou hun een zorg zijn. En als zou die dood gevallen zijn in die kuil. Dan was het in ieder geval toch niet. Met opzet geweest. Het voornemen geweest. Maar Jozef leefde nog hoor. Jozef hebben we gezegd, gemeent is niet alleen. Maar God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. O, wat zal Jozef daar in die kuil hebben doorleefd. Denk u niet? En volk in ons midden. Wat zal Jozef in die kuil hebben ervaren? Dat kan zijn wat de dichter getuigt en mijn geest. Doorzocht die reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. En het kan ook zijn dat die door God zo gesterkt en zo verkwikt en ondersteund geworden is. Dat hij er ineens in gehad heeft. Dat hij in zulke gevangenis terechtgekomen is. En waar hij van zijn eigen nooit meer kan uitkomen. De Heere die, die kan het wel maken met zichzelf in de droevigste omstandigheden. Anders hadden Paulus en Silas nooit van zijn leven in de gevangenis met de voeten gebonden... in de stok de lofzuin kunnen zingen. Wat kan de heren het wel maken... in wegen van bijzondere verdrukking... en van droefheid. Dat heeft Gods volk... wel eens in de leven mogen ondervinden hoor. Wat de heren vermag. En dat David getuigt met mijn God... spring ik over een muur... en dring ik door een bende... En dat men dan ook tienduizenden niet zal vrezen. denkt men aan psalm 3. En dan vol helden moet Hoe Jozef daar in die kuil gezeten heeft. Dat kan onder onderscheiden omstandigheden. Maar één ding weten we zeker. Dat de Heere over hem waakte. Want de broeders die konden toch ook maar niet doen wat ze wilden. Ze hebben wel naar eigen willekeur gehandeld, dat wel. Nee, de broeders die hebben niet gewerkt met de voorzienigheid gods, dat ze gezegd hebben, jongens, dat moeten we nu doen, want uiteindelijk moet Jozef in Egypte terechtkomen, helemaal niet. Niets ervan. Ze hebben naar eigen zin en wil, naar willekeur gehandeld met Jozef om een haat en een neid als het ware te koelen op Jozef. Maar dat neemt niet weg natuurlijk. God volvoert zijn raad. Die gouden draad die zien wij hier toch ook lopen, dat de Heere zijn raad volvoert en die zorgt voor Jozef. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, daar was geen water in. En we weten hoe dat de dichter het ook zingt. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken. Want Jozef die blijft niet in de kuil. Misschien hebben de broeders het zwaarder gehad dan Jozef zelf in de kuil. Want we lezen verder daarna zaten ze neder om brood te eten en hieven haar ogen op en zagen en ziet een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead en hun kemelen droegen specerijen en balsen enzovoort. We zouden zeggen, mensen, mensen naartoe, dan moet je toch ver heen zijn. En van schier alle natuurlijke liefde ontbloot, Als er zoiets gebeurd is. En dat je even later zegt, kom jongens, we gaan een appie eten. Ja, dat is gebeurd. En de geweten heeft nog zo gesproken dat ze de andere kant op hebben gekeken. Als Jozef daar in de kuil lag, zijn ze met elkander gaan eten, maar ze hebben wel de andere kant op gekeken. Dat is nou mens. Want er geweten, dat sprak Saam. Natuurlijk weten ze wel wat ze gedaan hebben en wat niet door de beugel kan. Maar gemeente de mens is zo ontzettend doortrapt, gemeen en slecht en verdorven. Waar zullen we beginnen en eindigen? Nee, laten we dan alsjeblieft maar niet aan een ander gaan denken hoor. Maar we zijn zo doortrapt, slecht en gemeen waren het niet dat alleen door tussenkomst van genade en het bloed van Christus, dat het kon reinigen van alle zonden en vuiligheid en walgelijkheid, dat was het voor eeuwig kwijt. En in ieder geval van onze kant nooit meer hoor. Van onze kant is het voor eeuwig kwijt en voor eeuwig verloren. Wij zijn zo doortrapt boos en verdorven geworden. Je kunt er wel een paar woorden over zeggen. En dan heb ik nog niks gezegd. Jammer man is het dan zo erg. Gemeenten het is veel erger. Dan dat we het uit kunnen drukken. Ten ene male boos van de hoofdschedel. Tot de voedsel toe. Om onder de toelating God. Zijn we tot alles in staat, u en ik. Zijn we nergens te goed voor. Dat gelooft u toch wel? Wat is het dan nog een wonder, de inhoudende en onttuinende genade gods. Dat we nog niet uit hoeven te leven, wat er in ons hart is en woont. Maar alleen is er wat aan te doen bij God vandaan. Zo was het bij Jozef ook, hoort. Jozef kon van zichzelf ook niets aanbrengen. Wat voor God waarde zou hebben. Om hem aan te nemen tot eeuwige heerlijkheid. Nee, want Jozef die moest ook worden aangezien. In die meerdere Jozef. Anders had het ook nooit van zijn leven gekund. Maar nu Jacob lief gehad. En hij zou gehaat, Jozef, die zal dan als de type van Christus deze weg moeten gaan. Wel nu, ze zaten daar neder en ze zitten daar brood te eten met elkander. Ik denk niet dat ze veel gepraat hebben met elkander. Maar wanneer ze daar zitten te eten, dan slaan ze de ogen op en dan zien ze in de verte een reisgezelschap. Van Ismaëlite. In het 28e vers, daar worden het Midianitische genoemd. Maar hier wordt het Ismaelieten genoemd. En die komen uit Gilead en de Kamelen. Die droegen specerijen en balsen en mirren. Reizenden om dat af te brengen naar Egypte. Om daar natuurlijk geld voor te maken. Het waren handelslieden. Nou goed, het best, daar is niks op tegen. De handel is altijd nog geoorloofd geweest. Tenminste als wij met de handel geoorloofd omgaan. Altijd nog geoorloofd geweest. Dat is dus niet bijzonders. Maar toen zei de juda tot zijn broederen. Dat wat gewin zal het zijn dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Dus Juda die gaat zich er ook mee bemoeien. En dat herinneren we, herinneren we ons misschien nog wel van een paar weken geleden. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Hoe Jacob met verrukking en verwondering dat heeft uitgeroepen. En hoe dat juda het zal zijn een ander getuigenis dan dat hij voor u ben had. Dan ziet het er voor deze juda dan anders uit. En toch gemeente. Nu moet je niet denken dat dan een mens alles goed doet hoor. Dat wil dus zeggen, ook oh, Gods kinderen doen niet altijd alles goed. Nee, dat kun je begrijpen. En weet je wat er nog een voorrecht is, als we het nog willen weten ook. Atmissies. Dat is ook nog niet altijd hoor. Dan moeten ze het ook bij God vandaan gemaakt worden. En steeds gedurig weer. Want waarom zeg ik dat wel... Komt, zegt Juda. En laat ons hem deze Ismaili te verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. In deze verschilt Juda bar weinig van Ruben, vindt u niet. Ook al halfslachtig. Ook alweer het compromis. Had Judah dan in de bres gesprongen. Wat heeft Jozef ons voor kwaad gedaan. En laten we hem de hand der verzoening toereiken. Want Jozef we krijgen God tegen. Denk er wel om. Was de zulke getuigenis van Juda uitgegaan. Het had beslag kunnen leggen bij de andere broeders. En dat het zo gegaan was. Dat ze hem in hun midden weer hadden opgenomen. Maar Judah doet dat ook niet. Die denkt ja ik moet toch ook met mijn broeders een klein beetje de zaak in het midden houden. Als, nu is, als ik nu eens voorstel om hem te verkopen als een slaaf. Dat we hem toch alsjeblieft in het leven sparen. Laat er geen bloed vloeien. dat er geen bloed aan onze vingeren kleeft. Maar laten we hem al te slaven kopen. Want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem dus. Ze zijn ermee akkoord gegaan. Dat ze die mensen zouden aanhouden. Die karavaan. Met allerlei medicijnen enzovoort op weg naar Egypte. En dat ze hun broeder als slaaf zouden verkopen. Dus er wordt gehandeld met die arme lieve Jozef. Een man die de Here vreest. Ook een zon daar hoor, maar het is toch een jongen die de Here vreest. Maar hoe het gaat gemeente, hoe het gaat, God zorgt voor zijn eer en God volvoert zijn raad. Dat heeft ook Jozef door genade mogen ervaren, dat God zijn raad volvoert. En ze zijn overeengekomen met die islamieten. Dat die voor twintig zilverlingen verkocht zou worden. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen. Zo trokken hen en hieven ze Jozef op uit de kuil. En verkochten Jozef deze islamieten voor twintig zilverlingen. Terwijl dat de gewone prijs voor een slaaf. Wat we in Exodus kunnen lezen, 30 zilverlingen was hoor. Maar voor 20 zilverlingen was natuurlijk aantrekkelijk, dan konden ze er ook nog wat aan verdienen. Jezus Melieten. We zijn allemaal graag op winst uit, tenminste ik wel, zodat dus er dan te verdienen is. En anders dan hebben we niet zoveel op met de handel. Nou, twintig zilverlingen, onder de prijs dus nog, maar geet niet gemeente, het geeft niet hoor, want het gaat goed. Gaat het goed zo, ja? Dat weten die broeders natuurlijk niet en Jozef ook niet, maar het gaat goed. God komt aan zijn eer en de kerk aan de zaligheid. Daar zal alles buiten moeten vallen en dat God alleen verheerlijk wordt. Daarom zien we in deze geschiedenis. En dan kunnen we misschien zeggen en denken, daar zit weinig voor het geestelijk leven in. En dan kunt gezegd. zijn, dan zeg ik, daar heb je gelijk in tot hiertoe. De geschiedenis die gaat nog verder. Maar we kunnen niet het ene overslaan en dan maar weer met andere beginnen. Alles heeft zijn orde. En het staat hier niet te vergeefs in de heilige schrift hoor. Laat het dan niet in de eerste plaats voor de bevinding zijn voor Gods kerk, maar dan is het dan toch wel voor een ieder van ons, ook voor de jeugd, tot vermaning, tot onderwijzing. Want hier is wat gebeurd, deze Jozef die wordt daar verkocht voor twintig zilverlingen, hij is totaal onmondig als zodanig. We lezen hier van Jozef niets, we hebben lezen hier niet wat Jozef in die, in die kuil geroepen heeft of gesmeekt heeft en beleden heeft aan die broeders niets en niemand dan lezen we ik geloof ook niet dat hij dat gedaan heeft in die kuil en dat Jozef hier het middelpunt wordt dan wordt hij voor twintig zilverlingen wordt overeengekomen en ze zullen hem meenemen als slaaf in Egypte verkopen. en dan zijn ze naar die kuil gegaan ik denk wel met z'n allen nou, daar zit hij. Een diepe kuil. Dat is die. Die hebben we verkocht voor twintig zilverlingen. Ik denk niet dat ze zozeer om die twintig zilverlingen verlegen zijn geweest. Als die maar opgeruimd was. Weg ermee. Ik denk dat ze het voor tien zilverlingen ook nog graag gedaan hadden. Want ik denk niet dat in de eerste plaats om het geld begonnen was. Ze moesten hem kwijt. En daar hebben ze hem uit die kuil uitgetrokken. Ja, hoe? ja, ik denk met een touw naar beneden. En dat hij dat om zijn armen heeft moeten doen op een bepaalde manier. En dat ze hem zo uit die, uit die kuil getrokken hebben. Jongens, meisjes. Jullie hebben het misschien wel eens spelende gedaan, spelende wijs. Maar hier is het een zaak van hoge ernst. Jozef, de prijs die is overeengekomen. Jozef uit de kuil getrokken. En die wordt meegevoerd met die vreemde mannen. Islamieten. of Midianite worden ze in het 28e vers genoemd. En dan gaat hij mee naar Egypte. En gemeente hier zien wij. Hoe dat God zijn goddelijke raad volvoert. Laat dan dit ook tot troost mogen zijn. Voor Gods kerk. Hoe het ook moog tegenlopen. Dat God voor zijn werk en voor zijn kerk instaat. Dat God altijd zijn doel bereikt. Dwars door de zonde heen. Ook dwars door zulke omstandigheden heen. Als Jozef hier ervaren moet. Die man die wist bij wijze van spreken van de prins ging kwaad. En hij is het wel aan de weet gekomen toen ze hem uit de kuil getrokken hebben. Ja jongen we hebben je verkocht als slaaf. Je kunt met die mannen mee. Of ze hem gedag gezegd hebben of nou een hand gegeven hebben. Ik weet niet, ik denk het niet. En dan moeten dan je kinderen zijn, alles. Die zo met elkaar erom gaan. Jongens, meisjes, jullie gaan toch hoop ik zo niet met elkaar omheen. Als het zo wel is, laat het me dan eens weten. Want dat is ontzettend. Dan kan het in het huisgezin als een hel worden. Als de zonen toe moet. Ik denk niet dat ze een goede dag gezegd hebben. Maar het komt wel terug hoor. Er komt een tijd dat God erop terugkomt straks. Daar zijn we natuurlijk nu nog niet aan toe. Maar het komt wel. Die broeders die zijn het niet vergeten en nooit. Dat komt straks wel uit, maar God is het ook niet vergeten. Denk er wel om. En daarom staat hier, en ze deden Jozef deze Ismaëlieten voor twintig zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. En wie weet niet uit alle deze, dat de hand des Heeren zulks doet. Hier hebt ge nu goddelijke leiding. Hier volvoert Gods raad. En hoe dat de kerk nu in de diepte kan wegzinken. Zoals jo Jozef in de kuil verzonken is. Ze zullen er niet in omkomen. In dure tijd nog hongersnood. God die haalt ze eruit op zijn tijd en op zijn wijze. En dat door recht en door liefde koorde. Hij laat zijn kerk niet eeuwig in het verdriet. Dan kan de kuil zo diep zijn. En het kan soms zo donker zijn. En zo aangrijpend zijn. In het leven van Gods kerk. En dat de vijanden als briesende leeuwen op hun aanvallen. En dat nogthans de Heer het betoont. Dat Hij regeert en dat op Zijn tijden op Zijn wijze dat de Heere uitkomst geven zal in tijdelijke en geestelijke noden, zodat ze ten opzichte van alle benauwde omstandigheden de van de willen mogen nemen en te gaan zingen vanwege de wonderen wegen des Heeren. ...afgesneden aan onze zijde... ...maar God baande door de woeste baren... ...en brede stromen ons een pad. En zo zien wij gemeente ...hoe dat de Heere doorgaat. De mens die gaat door... ...Ruben die heeft een voorstel gedaan... ...maar zijn eigen op het oog gehad. Juda die heeft een voorstel gedaan... En toch zijn eigen op het ogen had. Al was dit alles dat het zo moest. Al was dit alles na de wijsheid en na de raad gods. Hoe dwaas is de mens. En hoe aanbiddelijk. En welk een wijsheid gods. Dat we dat mochten bewonderen. En dat we zo huiswaarts mochten gaan dat de Heere zorgt voor zijn werk en voor zijn kerk zelfs in het grootst gevaar. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, zo hebt u nog gegeven dat we samen mochten zijn vanavond, waar woord en sacrament is bediend geworden en het mocht u behagen dat u het achtervolgen mocht met uw onmisbare zegen, laat het nog ter overdenking, ja, tot onderwijzing mogen zijn en dienen, en dat u het nog wilde toepassen in onze harten, omdat wij uit die kuil van modder en slijk van zonden en ongerechtigheid werden uitgetrokken, en dat door die almachtige kracht Gods, Waar we het in eigen kracht nooit zullen kunnen, maar dat u mocht uittrekken met koorden van goede tierenheid en touwen der liefde. Wil zo nog uw wonderen van genade verheerlijken bij aanvang en bij de voortgang. Gedenk ons met elkaar er ook wanneer we deze plaats gaan verlaten. Willen ieder van ons veilig geleiden over de onveilige wegen... En brengen op de plaats van bestemming dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang zij 105 en daarvan het tiende vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor een eengezonde de vrome Jozef, rijk in deugd tot slaaf verkocht in zijn jeugd in ijzeren boeien vreed gekneld werd hun tot heil in eer gesteld de tiende van 105